Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het centrum van Amsterdam heeft een man afgelopen avond met een mes gezwaaid. Hij viel mensen lastig op het rook in. De politie heeft in de lucht geschoten als waarschuwing. Pas daarna kon hij worden aangehouden. Het mes is afgepakt en de man zit vast. Wat hij van plan was, is niet duidelijk.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 Duikers gaan de komende dag verder met de zoektocht naar de twee vermiste vissers uit Urk. De eigenaar van een garnalenkotter en een werknemer worden sinds donderdagochtend vermist. Duikers weten waar het schip ligt en gaan de komende dag naar binnen. Het is niet zeker dat de opvarenden nog in de kotter zijn. Mogelijk zijn ze overboord geslagen.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 Tchau,